Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Afghaanse stad Jalalabad zijn zeker vier mensen omgekomen. Twintig mensen raakten gewond. Een aanvaller zou zichzelf hebben opgeblazen bij het hek van het overheidsgebouw. Daarna renden gewapende mannen naar binnen en waren er nog twee explosies. Daarna volgde een schotenwisseling tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de aanva aanvallers. Er zou nog steeds worden geschoten in het gebouw. De dader van de aanslag gisteravond in Parijs zou een in Tsjetsjenië geboren man zijn van ongeveer 20 jaar oud. Zijn beide ouders zouden zijn aangehouden voor verhoor. De dader stak gisteravond in de buurt van de opera met een mes in op voorbijgangers, terwijl hij volgens omstanders Alaou Akbar riep. Een man van 29 overleed aan zijn verwondingen. Vier mensen raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Na de steekpartij rende de dader door een drukke winkelstraat en probeerde hij meer mensen neer te steken en dat leidde tot grote paniek. Uiteindelijk werd hij door agenten doodgeschoten. De politie in Os heeft zeven mannen aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Na een aanrijding, waarbij gisteravond twee auto's betrokken waren, stapten de zeven inzittenden uit en vielen er over en weer klappen. Ook liepen twee mannen steekwonden op. Toen agenten aankwamen bij de plaats van de aanrijding troffen ze drie mannen bij hun auto aan. De andere auto met vier mannen was weggereden, maar de politie wist hen te achterhalen. In Dubai woedt brand in een woontoren. De brandweer probeert het vuur te bestrijden terwijl er een zandstorm door de stad raast. Volgens het staatspersbureau hebben alle bewoners het gebouw verlaten en zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het weer, vooral in het zuiden, bewolkt met buien. Daar wordt het maximaal 18 graden. In het noordoosten eerst nog droog en zonnig en mogelijk 25 graden. Maar ook daar later vandaag buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Dag, alle ontbijtjes zijn op, alle mannen hebben weer hun best gedaan. Dus is het weer tijd voor ons sport? CFM Sport Live met Henny Ruckert en Jaap Koper. Ja, allemaal uh, goedemiddag. Uh, een heel druk programma. Laten we beginnen met het nieuws, het slechte nieuws. Want de graafschap staat met 2-0 voor tegen Telstar. In de vierde minuut 1-0 door Lars Nieuwpoort. In de 15e minuut had Telstar een penalty moeten hebben toen Novakovic werd neergelegd. Echt een duidelijke penalty, maar die kregen we niet. En 25 minuten werd er gespeeld. En toen was het El Jebli die met een kopbal de 2-0 aantekende. We doen vandaag ook de Giro. Er zijn 12 koplopers die hebben meer dan 6 minuten voorsprong. Het zijn bijna allemaal Italianen. Ik noem ze snel. Brambilla, Mazdana, Seychelles, Wellens, Visconti, Berhane, Boaro. DJ uit Luxemburg, Carty uit Engeland, Ballerina, Benedetti, Andreatti... Belkov de Rus en Turin de Italiaan. Dan hebben we natuurlijk een terugblik vandaag op de HD Cup. Het nieuws over jong HFC dat op weg is naar het kampioenschap... en met 7-2 voorstaat. De Formule 1, Jaap, wat uh, gaan we kijken... Ja, we krijgen een, een wedstrijd op het circuit in Barcelona in Spanje. Daar wordt de Grand Prix gereden. En Max Verstappen vertrekt van een vijfde plaats. Zandvoort 2, het kampioenschap. Daarover gaan we proberen te praten met Mark Buchel, de trainer. En dan hebben we vijf wedstrijden in de reguliere competitie. In 1A Vels-Hillegom. In 3C Diemer-Bloemendaal. In 4E OG tegen Waterloo. 5C Badhoeverdorp-Geelwit. En in 3C schoten tegen Sporting Martinez Een overvol programma, maar wel leuk. Lekker weer, hè? Heerlijk. Mogen we weer de hele dag, mannen. Hebben Pijn. jullie ook nog wat aan, aan de moederdag gedaan? Uh, ik heb een uh, pijnlijk bericht, want mijn moeder die leeft niet meer. Dus, uh, dus ja, dat... Nou ja, dat... Uh, uh, maar goed, uh, heb, je, heb je eigen kinderen, Jaap? Nee. Ja, de dus Heb ik ook niet. Dus het is in die zin uh, ja. gaat het helemaal langs mij heen. Ja, ik hoorde Henny net wel eventjes uh, een telefoontje plegen. Ja, nog. dat was mijn ex. De, de, de, de beste moeder van Nederland. Die heeft uh, drie, ja, drie fantastische kinderen uh, grootgebracht. En die moest ik even feliciteren. Maar ja, die is natuurlijk gewoon weer aan het werk. Ja, dat is uh, echt zo'n werkpaard. Maar goed. Moet die, ook allemaal gebeuren? Ja, moet allemaal. Mijn, moeder, mijn eigen moeder is helaas al heel erg lang dood. Maar uh, ja, ik ben in ieder geval nog zo gelukkig dat ik uh, mijn moeder nog heb. En uh, ja, jij zegt dat je de beste moeder van de wereld hebt, maar ik denk toch dat ik die heb, hè? Nou ja, zullen we dat dan? <laughs> die <we dan. laughs> die, die zinloze <laughs> discussie, die <laughs> <I> denk <laughs> ik er maar beter even mee op kunnen houden. Ja. En, en, en dan hebben we natuurlijk nog uh, de moeder van mijn kinderen. En, uh, ja, ik uh, zeg uh, voor deze twee toppers uh, wil ik in ieder geval eventjes uh, een, een nummertje draaien. Ja, en dan ook voor mijn dochter, want die heeft ook twee kinderen. Oh, oh kijk eens. En dat zijn de grootste schatten ter wereld. Nou, vooral die, uh, vooral die goede moeders dan, uh, die zo perfect zijn.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 Carry love Sharon. Ja, nee. Hey. Allemaal. Alle moeders blij. <laughs> U luistert naar CFM Live Sport. En we gaan voor de eerste informatie over dit keer het hockey naar Joop Van Nes. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, heren. Ja, welkom op zelf, Waar uh, de wedstrijd tussen uh, de dames van uh, de Zo Hockey Club, moet ik zeggen. En Omhoort al een minuut of uh, nou 23 bezig is. En Sandvoort heeft een eerste strafcorner gekregen, juist. Uh, de laatste twee, drie minuten is Sandvoort wat meer in de aanval. Maar daarvoor was het eigenlijk alleen maar Omhoort wat de klok sloeg. Sandvoort uh, speelde met uh, elf man op één helft. En uh, tien uh, veldspeelsters van uh, Omhoort waren er ook. Dus het was er erg druk. En het gevolg daarvan is dat uh, Omhoort uh, slechts tussen Arnhoud en één doelpunt heeft gescoord. Uh, dat uh, is uh, eigenlijk wel een, een beetje een streep de balk voor Zandvoort, want uh, normaal gesproken is uh, omhoort staat op de vijfde plaats en Zandvoort op de laatste op de dertiende plaats en het verschil is uh, 26 wedstrijdpunten en, en bij het hockey krijg je maar twee punten voor een gewone wedstrijd, dus het zijn nogal wat verschil. Uh, ja, Zandvoort dat, uh, heeft een, een, een seizoen dat uh, niet uh, echt lekker loopt, dat zeg ik nog netjes. En um, de verwachting is dat we uh, dus uh, ook volgend jaar het moeilijk gaan krijgen. Er is een aantal speelsters gaan weg. Uh, onder andere een bepaalde speelster, een spelbepaalde die dus, uh, gaat weg bij Zandvoort. Dat is ontzettend jammer. Dat is echt een behoorlijke aardlating voor ZHC, denk ik. En uh, ja, het is afwachten wat er volgend jaar gaat gebeuren. Nu uh, is uh, Omhoort in de cirkel van Zandvoort maar het wordt uitgededigd. En dat is uh, niet. Ja, dat is nog wel goed Friesman pakt die bal, passeert de speelse naar uh, Sjörn Keugen. Keugen die draait zich om en speelt terug naar Friesman. Friesman gaat naar voren toe. Speelt die bal helemaal naar voren, want er, is geen, er staat geen buitenspel bij, de spel, bij de hockey. Dat is zo ontzettend mooi. Dat zou bij voetbal eigenlijk ook moeten gebeuren, heren. Dat is geweldig. Uh, maar ondertussen heeft Omoet het weer opgepakt. Uh, op de helft van Zandvoort wordt er nu speelster aangespeeld. Nu aan de linkerkant van het veld. Het maakt een rust op de 16 meter, de 16 meter, het cirkel binnen en dan mag je een paar scoren. Een score van buiten de 16 meter, dat geldt niet. Uh, even voor de luisteraars die dat niet weten. Uh, dus je moet vanuit binnen de 16 meter die bal schieten op het goal en als je dan de keepser passeert, dan uh, is het een doelpunt. Samen kon uitverdedigen. Dat ging niet goed over de zijlijn. Goed, dus ontzettend joop, De bal moet gehaald worden. We spelen in de 25e minuut van de 35. Samen uh, staat met één de in de thuisstrijd tegen Alboer. Leuk uh, verslag, Joop. La, hou ons op de hoogte, hè? We blijven bij je komen. Jazeker. We, we hebben een speciale verrassing voor je. Blijf nog even hangen. <laughs> Is, is dit het moment dan ja, om, ja, ja, ja. Om, dat om, gewoon, om Joop te laten horen ja, ja, ja, waar we dan, niet mee gewonnen hebben? Ja, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, die was enorm overtuigd, hè? Ja. Is dat zo? Ja, ja, ja en ja, dat... die, die heeft geloof ik zelfs een, uh, een fles whisky opgezet. 12 twa twaalf punten? Ja. <laughs> Joop, Joop, daar komt hij hoor. <laughs> ja, nee, niet doen. Ik... Ja, ja, ja luister. Ja, ja, ja. Between whiskey and and and and 12 punten voor water machtige zanger, En het is een home. when weg je bent, Rock and roll with them, yeah To a rock and roll rhythm, yeah Whalen. En uh, de meningen zijn erover verdeeld, uh, heb ik uh, begrepen. Want uh, als het aan jou lag, dan had hij het uh, Eurovisie Songfestival gewoon gewonnen. Hè? Maar hij was toch ook de beste? Ja. Het, is, het is toch één grote puinhoop, zo'n zo <laughs> Ja. Zicht voorzichtig uh, ik, eigenlijk. Uh, ik weet niet, uh, maar mensen hebben geen verstand van muziek. Want als je dit niet mooi vindt, dit, is gewoon, dit heeft vijf verschillende soorten muziek in één nummer. En uh, dat, uh, maar dan moet je het kunnen, kunnen vol, vol, beluisteren. Volmondig mee eens. Uh, maar goed, uh, we weten allemaal dat uh, Willen ook een kleine attitude uh, heeft. Die. Maar dat maakt hem denk ik ook weer zoals hij moet zijn op het podium. Want Alles, anders alle, dan had hij allemaal niet... Uh, alle sterren hebben de attitude. Ja, precies. Hey, ik heb ja. gisteren een heel bijzondere wedstrijd gezien. Uh, met, met allerlei verschillende gevoelens die alle kanten uitspatten. Mm -hmm. Want uh, Koninklijke HFC speelde thuis... En dat gebeurde tegen HHC. En dat was de meest vermakelijke wedstrijd die ik het hele jaar gezien heb. Maar het vervelende was dat het niet gewonnen werd. Gert-Jan aanvoerder van die... Of nee, je was gisteren geen aanvoerder. Maar uh, de nieuwe trainer van HHC, Die speelt nog steeds in het eerste. Zal volgend jaar gemist worden. Wat jammer, gert dat het misging. Ja, vond ik ook. <laughs> en ben je het uh, verder met me eens dat het een fantastische pot was? Uh, uh, nou... Uh, ja en nee. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat het niet onze beste wedstrijd was, maar het was wel vermakelijk, denk ik. En uh, spannend tot het einde. Ondanks dat er eigenlijk niks uh, op het spel uh, staat voor beide ploegen. Nou, zij kunnen of, nog uh, de derde periode pakken, hè? Ja, precies. Ja. Uh, maar, uh, nou ja, weet je, uh, ook dit soort wedstrijden wil je heel graag uh, winnen. En ook voor, uh, voor eigen publiek, en zeker ook na de. De ruime Nederland vorige week. Uh, ja, uh, dat, uh, dat is helaas niet, uh, niet gelukt. Dus uh, ja, aan de ene kant uh, een mooie, bijzondere wedstrijd. Maar uh, niet met het uh, juiste resultaat, denk ik. Hoe, hoe, is dat? hoe komt het dat het met HHC altijd zo gezellig is? Ze brengen ontzettend veel publiek mee. Ik heb begrepen ja. dat de laatste groep vannacht om twee uur uit Haarlem vertrok. <laughs> ja. Het is onvoorspelbaar. Het is iedere keer heel leuk, hè? hoe komt dat? Ja, nou, ik, ik denk dat uh, ik, heb, uh, ik heb een jaar in het oosten uh, op, op amateur, op amateurniveau gevoetbald. En uh, ja, dat zie je eigenlijk bij al die clubs wel. Dat het uh, een belangrijke plek inneemt in, de, in het dorp of uh, in, de, in de gemeenschap. Een uh, uh, ja, gewoon een hechte groep mensen, hechte supportersgroep is ja en dat zie je bij HAC, bij thuiswedstrijden dat er altijd wel 1500 2000 mensen zijn en uh, daar komen er ook al de 200 300 mee naar uitwedstrijden en zeker omdat Ted uh, natuurlijk daar jarenlang trainer is geweest en uh... Ja, het daar goed heeft gedaan en uh, vriendschappen heeft uh, gesloten. Dat, uh, dat er misschien wat extra mensen uh, deze kant op komen. Ik denk dat hij 250 keer zijn hand, een, een hand heeft moeten drukken gisteravond. Ja, ja, dat is ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja. Even terug naar die wedstrijd, Gert-Jan. want het was spannend. Het ging op en neer. Uh, jij had wat kritiek op Wesselboer. Ik vond Wesselboer fantastisch. Bij iedere corner van jou stormt hij dat 16-meter gebied in. Ja. En, en ja, hij scoorde er één, maar hij had er ook drie kunnen scoren. Ja, zeker. Nee, maar dat, is, uh, dat is een grote kwaliteit. Daar heb ik ook zeker geen kritiek op. Uh, uh, dat, dat, dat lag op een ander uh, gebied. Uh, Opbouwgebied, opbouw. Ja, ja. En, uh, kijk, uh, uh, daarin vind ik dat hij uh, ja, nog kan verbeteren en soms... Uh, ja, zichzelf uh, niet hoog genoeg inschat... dat hij een beetje uh, onzeker op dat gebied is. En dan uh, mag hij wat meer left tonen, uh, vind ik. En, want ik denk dat hij dat wel kan. Alleen hij kiest wat voor de zekere opties. En uh, het zou ons uh, spel in de opbouw uh, te goede komen... als we daarin wat meer risico... en wat meer uh, ja, proberen over de grond uh, via het middenveld te voetballen. Maar, ja. goed, uh... maar dan moet het middenveld wel op niveau zijn. En dat was gisteren helaas niet zo. Nou ja, ja, ja, kan, maar goed, dat heeft ook weer te maken van als je de bal wel krijgt, dan uh, ja, precies, uh, misschien ja. uh, dat je dan lekkerder in de wedstrijd komt en nu waren het veel lange ballen. Maar goed, uh, dat, de kritiek, ja weet je, in ieder geval, uh, ik had het graag anders gezien, maar over zijn koppen, daar, uh, ja, daar trainen we op. Dat is echt ons, uh, ja, ons uh, doel bij de, bij de cornerballen, dat hij, er wordt voor hem geblokt dat hij vrijkomt. Geweldig hè? Uh, ja, eigenlijk is er uh, de bedoeling dat, uh, de, dat ik hem dan gisteren als nemer uh, daar leg waar hij uh, komt. Ja, precies. Het nou, ging een paar keer goed en uh, het hele seizoen al, want hij heeft gewoon ik al 5, 6, goals gemaakt. Ja, en uh, dat, is, dat is gewoon een wapen van ons en, en van Wessel. En, uh, jij wordt ja, volgend jaar word jij de trainer en ik hoor mensen langs de lijn zeggen dat het een heel moeilijk seizoen wordt voor uh, Gert-Jan... Ik heb vanmorgen de eerste helft bij, uh, bij Jong Ajax of bij Jong HFC kunnen kijken. Die staan uh, trouwens inmiddels, ik geloof, met uh, 8-3 voor. Ja, ik ben, ik ben er ook geweest. Ja, dat is fantastisch. Maar wat er gisteren gebeurde bij de onder-19, maar vooral bij de onder-17... joh, je ja. hebt helemaal geen problemen. Want gisteren toen de ja, jonkies ja. erin kwamen bij de eerste... toen ging het spel ongelooflijk vooruit. Je hebt zoveel, nou echt, gigantisch talent dat er aankomt bij HFC. Je hoeft je geen zorgen te maken. <laughs> nou ja, zorgen maken is ook een groot woord uh, uh, Maar uh, Ik moet zeggen Ik ben uh, blij met uh, de jonkies Veel van hen heb ik uh, ook uh, In de A-Union al ja. uh, uh, gehad Als trainer ja. En die hebben zeker talent Alleen sommigen moeten wel nog een stap maken Om het wekelijks op dit niveau uh, uh, Te laten zien ja. En ik heb net dan weer Bij jonge AC gezien, ge ge gekeken ja, en, en daar krijgen ze gewoon geen weerstand. Weet je, een uh, tegenstander van desdaad niveau dat je een foutje kan permitteren. Dat je, uh, ja, weet je, je, komt, je, hoeft, je hoeft niet eens in een de aan te gaan, want je bent toch veel sneller dan je tegenstander. Ja, en dat, uh, dat zal volgend seizoen in het eerste Als ze daar moeten staan, anders zijn. En uh, daar moeten ze nog een stap in maken. Maar ik ben het wel met een je eens dat het de AFC. Veel jong talent uh, rondloopt. En uh, ja, het is niet voor niks dat we uh, tweede staan op de amateurlijst. Uh, waarbij uh, het eerste en uh, de jeugd wordt meegerekend. Ja, geweldig is dat. Hè? En, uh, ja, de, de, de zit voor de toekomst zitten er weer talentvolle jongens uh, zitten, zitten aan te komen. Dus dat is mooi. Even terug naar de wedstrijd van gisteren. Ik weet dat het vervelend voor je is. <laughs> ja. Maar zes minuten is ja, er al te... Ja, ja. Kreeg Ik hier een, staan. een terechte penalty. ja. Je laatste, je voorlaatste ging via de binnenkantpaal, maar deze ging ja. via de buitenkantpaal eruit. Dat was toch wel erg. Ja, nou ja, dat is nooit leuk natuurlijk. Maar, uh, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik heb uh, binnen geschoten en normaal uh, lukt dat ook wel. Ja. En, uh, ja, op de een of andere manier. Uh, uh, ja, weet je, ik, ik zag een grote keeper. Ik denk, ik, uh, ik neem al te korte aanloop, want dan heeft hij ook minder reactietijd als ik hem dan goed en hard uh, in de hoek schiet, dan uh, komt hij er nooit bij. Dus dat wilde ik nu ook weer doen. En uh, ja, ik raak hem gewoon niet helemaal 100% goed, waardoor hij uh, net iets te ver naar buiten uh, ging. En, uh, uh, hij was wel hard. Het is balen. Ja. ja, hij was hard. Uh, hij zat goed in de hoek, alleen net iets te goed. <lacht> <lacht> ja, ja, dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk uh, kloten. Ook voor, voor ja voor de rest team. Je, je wil graag dan nog een puntje uit het vuur slepen. En wie weet wat er in die laatste minuten nog uh, ja. had kunnen gebeuren. Maar ja, het is niet anders. Uh, ja, ik, uh, gelukkig uh, zitten we niet in de situatie zoals een Lisse, Liende en weet ik het allemaal. Mm -hmm. uh, die, uh, die, uh, dan, dan was het nog veel roter geweest dat ik deze penalty uh, had, uh, had gemist. Kat, Kat, Kat, Katwijk verloor met 2-0 bij Tick. Ja. Dat betekent als uh, wij met onze goede vorm doorgaan en volgende week Katwijk van de punten afhalen. Ja. ja. <laughs> ja of er moet betaald worden. Absoluut zijn ja. het. kan hun geld sturen en Katwijk, hè? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Gert-Jan, dank je wel voor je duidelijke uitleg. En heel veel succes, man. Dank je wel. Hetzelfde. Dag. Hoi. Hoi. Hoi. En wij gaan door met Gavin de Graaf.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 Weer gekozen door Ricardo van Post die vandaag onze technicus is en dat met verve verdoet. Dank u, dank u, de graafschap dank u. staat met 2-0 achter, of, of met 2-0 voor, tegen Telstar. Dus Telstar Stonden ze maar achterin. Telstar staat met, nou, <laughs> ja. met 2-0 achter, maar ja, ik heb steeds gezegd ze spelen gelijk en ze gaan door, dus we gaan het uh, afwachten. In de Giro zijn nog 129 uh, kilometers te rijden. En daar is de voorsprong van de kopgroep van 14, 6 minuten en 47 seconden. Dat gaan we u ook allemaal vertellen vanmiddag. Dan zijn er amateurvoetbalwedstrijden die beginnen over een half uurtje. Velse Hilegom, Diemen Bloemendaal, OG tegen Waterloo, Badhoevendorp, Geelwit wit en Schoten-Sporting-Martinez. Daar zijn we allemaal bij met onze verslaggevers. We gaan terugkijken op de HD-cup. We kunnen u vertellen dat Jong HFC bijna kampioen is. Het hangt er vanaf. De tegenstander, uh, wat betreft die, uh, die titel, die is nog aan het spelen. Maar we houden u op de hoogte. Jong HFC heeft met 8-3 gewonnen van Jong H AFC. En dat is natuurlijk prachtig. We gaan praten over het kampioenschap van Zandvoort 2 met Mark Michel. We houden u op de hoogte over Telstar. En Jaap Koper is hier om alles over Max te vertellen. Ja. Maar hij heeft ook nog even iets anders. Want uh, er wordt uh, driftig getennist. Want de Graffel uh, toernooien die, uh, zijn al uh, begonnen. Want ja, ja. aan het uh, eind van deze maand uh, staat de Open Franse open op, op stapel. Gisteren Kiki Bertens. Ja, ja daar wilde ik het nou net even hey, over wow. hebben. Goed gespeeld hoor. Wat <laughs> um, heeft die het ja, goed ja, gedaan? Ja, Bertens was de hele week al uh, door in vorm. Onder andere schakelde ze uit uh, Caroline Wozniakki, toch niet de eerste, de beste. En ook uh, Marie, Maria Sharapova werd, werd uh, aan de kant uh, geschoven of het niks was. Maar in de finale ging het dan toch net, uh, net niet goed. Uh, ze verloor nipt, zoals staat hier uh, te lezen... van de Tsjechische Petra Kvitova... die ook uh, heel goed uit de voeten kwam. Uh, maar zegt uh, Bertens over dat, uh, nieuwe, ja, de nieuwe vorm. Dat zegt uh, ook iets over haarzelf. Want ja, ik kan mezelf niets verwijten in deze wedstrijd... nadat ze dat uh, gespeeld heeft. Ik heb alles gegeven op de baan. Na de eerste set verloren te hebben vocht ik goed terug. In de tweede maar helaas pakte ik in het begin van de derde set mijn kansen niet. Uh, dan heeft ze ook nog wat woorden over haar, uh, haar tegenstander. Ze vindt dat een goede speelster die blijft vechten... en een paar geweldige ballen op het uh, belangrijke moment slaat. En Bertus zegt dan ook nog, daar kan je dan helaas niks aan doen. Het uh, was dus eigenlijk een hele goede weg uh, die ze nu ingeslagen heeft... Het heeft ook alles te maken met hoe ze zelf in elkaar steekt. Alles in het hoofd en het lichaam is een stuk rustiger geworden. En dat belooft dus wel wat als we straks naar Roland Garros gaan. Ja, en al die andere grote toernooien. Ja, Raymond Sluiter trouwens, haar coach, die zegt ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar ik zie op dit moment geen onderdelen waar enorme winst te behalen is. En dat is gewoon zo als je ja. in de finale staat en zo goed speelt. Dan verdien je dat. Ja, maar we weten toch hoe ze een paar jaar geleden tegen, tegen ook allerlei grote toppers uh, op een gegeven moment ook in de halve finale. En toen was ene Celine uh, Williams, Serena Williams, degene die haar uh, tegenhield. Dus ja, het zegt, het zegt al genoeg. Ligt bij elkaar. Ja. We hebben nog meer sporten vandaag. Ja. Want we gaan ook, zoals uh, eigenlijk wekelijks, praten met Leon van Ness over golf. Of is het nou golf? Het mag allebei. Ja, maar golf is iets anders, dacht ja, ik. Ja, maar dat is toch met een ander stokje ja, bezig precies. Dus laten we het gewoon oh. over golven hebben. En, um, we kunnen uh, even terugkijken. De poolwedstrijden van de Nederlandse competitie zijn gespeeld. Uh, de Kennema gaat met acht teams, dames, heren en senioren... promotie- en kampioenswedstrijden spelen. Van de 26 teams is dat uh, op zich een prima uh, resultaat. De Zandvoortse Golfclub de Duns gaat uh, het eerste, het mixteam, verder om het kampioenschap. Uh, van het totaal van 28 teams, Zandvoortse teams dus, gaan er 9 verder. Waarlijk geen slecht resultaat. We gaan het uh, volgen. De komende twee weken worden een aantal van deze promotie- en kampioenswedstrijden gespeeld. Joost Luiten speelde deze week niet op de European Tour. Gespeeld wordt het Rocco Forte Sicilian Open, waar Joost Weber. hij had een wildkaart helaas met plus 6, de kut niet haalde. Leek het er gisteren op dat Frankrijk en Scandinavië om de hoofdprijs zouden gaan strijden. Eh, we zien, eh, nu zijn we ongeveer op de 13e hal aangeland op de laatste dag. We zien nog wel dat eh, Lager green bovenaan staat, Bjerregaert eh, nu samen met Lorenzo Vero tweede is. Uh, het, er kan nog van alles gebeuren. Ook uh, Andy Sullivan... Uh, u weet allemaal nog wel... de eerste golfer die ooit... een hole in wand sloeg... en daar een ruimtereis mee won. Dat was hier op de Canemar Open. Hij, uh, uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan. En heeft hij gekozen voor wat tickets... van de KLM, want hij durfde... absoluut niet verder de hoogte in... dan een gemiddeld vliegtuig. Um, nou, later op deze dag, uh, ik heb het idee dat Lager Green, zoals hij nu speelt. Uh, inderdaad, op de 13e hole is hij bezig. dat hij de grootste kanshebber is voor vandaag. Um, we hebben ook nog één dame die we af en toe eens moeten gaan volgen. We hebben nog één dame in de Europese Tour zitten. Ze speelt ook met regelmaat in de Sematra Tour in de Verenigde Staten. De Sematra Tour is een. Uh, een, een tour die zit net onder de LPGA-tour, de Amerikaanse tour. En uh, de top 10 elk jaar die verhuizen automatisch naar de LPGA. En het is te hopen dat Anne ietsje beter gaat spelen. Ze staat nu 39ste. Dus er moet nog wel wat aan gebeuren. Uh, ik, denk, ik weet niet of ze in Europa dit jaar nog aan, de, aan het werk komt. Ze speelt echt goed. Ze is ook de enige dame die uh, meedoet in... Uh, de top van de wereld. Aankomende week komt Luiten wel in actie. En wel in België. Voor het eerst sinds 18 jaar landt de Tour bij onze zuidenbuurden. Op rink van International Golf Club te Antwerpen zal Thomas Pieters, absolute beste golfer op dit moment van België, de gastheer zijn voor een nieuw innovatief strookplay knockout format. De eerste twee dagen wordt er gewoon gespeeld. 36 holes stroke play. De beste 64 gaan in het weekend 9 holes knockout spelen. Die uiteindelijk de, wi de winnaar moeten bepalen. Benieuwd of deze verandering het goalspel ook voor de toegouders en voor de tv-kijkers wat attractiever kan gaan maken. Dat is namelijk de bedoeling. Het lijkt een beetje op wat er vorige week gespeeld werd met de Golf 60s. in de Centurion Club in St. albers Dat is een, een golf. ...toernooi wat gespeeld wordt... ...ja, eigenlijk compleet het format... ...van de Champions League in het voetbal... ...je begint met pools... ...de winnaars gaan door en spelen knock-out... ...echt een heel leuk... Uh, ...manier om om te gaan met... ...een attractief golf... Uh, ...ook, denk ik, voor de jeugd al interessant... ...verder was er deze... ...begint deze me mei-maand... ...de eerste presentatie van het KLM Open... ...2018... Uh, het toernooi uh, zal een mix worden van geluidende winnaars en sensationeel talent um, zal gespeeld worden voor de laatste keer de, van de drie jaar natuurlijk op uh, de baan in. Uh, Dan ben ik het even kwijt. Spijk. In Spijk. Dat ja, klopt. Ah. Dank je wel. En um, nou, het is afwachten. Uiteraard zijn alle ogen weer gericht op Joost. Hij zal daar toch weer een keer echt uh, moeten gaan winnen, uh, wil hij uh, ja, gewoon ook in de race van Dubai... en andere wedstrijden gewoon lekker in de top mee blijven draaien. Dankjewel, Leon. Uh, toen wij vanmorgen binnenkwamen hier, toen lag er op de trap een heel leuk pakketje. En daarin zat warme cake. Wij vermoeden dat we weten van wie het is, maar het was voor Ricardo en Henny. Maar jij mag nou ook je stukje cake lekker gaan. Dank je wel. Dank je wel, Celeste, want jij zal het wel zijn. Ja. <laughs> Rico. Yes. Um, om jullie even een update te geven. Bij Telstar uh, is de tweede helft begonnen. Het staat nog steeds 2-0 voor de graafschap. Um, ja, we moeten het even in de gaten houden. Dat gaan we doen, hè? Yes. Dan gaan we weer door met Let It Go. Walking home and talking lows, To seeing shows and evening clothes with you From nervous touch and getting drunk To staying up and waking up with you Now we're sleeping at the edge Holding something we don't need This delusion in our heads is gonna bring us to our knees So come on, let it grow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 We're becoming something else. I think it's time to work. Ik heb voor ik zie jou, het voor jou. Oh, een telefoontje. Ja, dat is nou, heel ja, leuk, want Paul ik vertelde Heisenberg. al dat ik vanmorgen de eerste helft van Jong HFC heb kunnen zien. Ik moest in de rust weg, toen stond het 3-1, want uh, ik moest naar de uitzending. Maar ik heb een heleboel doelpunten gemist in de tweede helft. We gaan eens praten met Paul Huizenberg. Paul, hoeveel heb ik er gemist? Uh, als je wegging bij 3-1, Hennie, uh, dan heb je er cijfer gemist. Wauw. Dat is uh, uiteindelijk 8-3 geworden voor Jong HFC. Tegen AFC Amsterdam 2. Uh, ja, ik moet zeggen, het laatste kwartier was een beetje voor de vorm, Want de jonge AFC die, uh, stond natuurlijk dik voor. En, uh, ja, we zaten eigenlijk meer op onze heel, heel even, Paul, Paul. Want uh, Telstar maakt 2-1 uit oh. bij de graafschap. Dat is goed nieuws. Dat is heel goed nieuws, ja. Ga door. Uh, ja, nou, wat ik zei, hè, jonge AFC. Uh, die, uh, stond voor met 7-1, zeg maar de laatste kwartier was een beetje voor de vorm nog. 8-3 was de einduitslag tegen AFC Amsterdam 2. Uh, maar we zaten meer op onze telefoon te kijken, want uh, de uitslag van Jos, meer 2 bij Legmeervogels, dat was eigenlijk heel belangrijk voor ons, want als Jos daar punten zou laten liggen, dan zouden we kampioen zijn. Maar helaas, Jos heeft met 2-1 gewonnen, dus uh, het kampioenschap van Jong AFC wordt nog een beetje uitgesteld. Tegen wie moet je volgende week? Volgende week moeten we tegen ADO 20 uit. Uh -huh. Maar dan weten we wel als we gewoon winnen, wat natuurlijk weer uh, de opdracht wordt... Uh, ...dat we na het negentigste minuut meteen los kunnen gaan met champagne en schalen en medailles En dat we niet uh, een half uur nog hoeven te wachten op wat een andere ploeg gedaan heeft. Uh, leuk. Dus dat en is wel zo. Uh, lekker, ja. En dan weer voor het Nederlands Kampioenschap. En dan gaan we op voor het Nederlands Kampioenschap. Uh, waarschijnlijk is de eerste tegenstander dan Odin. Leuk hoor. Dus dat, uh, dus dat wordt mooi. Dan gaan we weer die kant op. We kennen die uh, ploeg. hebben de voorbereiding ja. gehad. Ja. Maar dat zegt allemaal niks. Uh, het is weer gewoon een hele nieuwe campagne. Dus dat hopen we ook weer uh, heel goed te gaan doen. Ik wil, ik wil graag nog even met je terug naar die wedstrijd van jong uh, HFC Morgen. Want ik zei dus, ja. ik heb 3-1 gezien. Ik zie doelpunten van de schoonheid, uh, uh, Paul. Onvoorstelbaar. Ja. Die eerste van, van Loetje Kwant. Een maand. Ja een mondskogel. Ja, het waren er acht, dus ik kan ze niet allemaal meer in detail terughalen. Maar uh, het waren wel hele mooie doelpunten, zaten er zeker tussen. Nou, en de, de drie die ik uh, gezien een heb, waren van. Keer in één keer gezien, uh, dat zijn natuurlijk altijd wonderschone bols, ja. Ja, de, degene die ik gezien heb, waren alle drie van wonderschone schoonheid. Vooral die ja. voorzet van Franklin uh, Lewis op ja. Robin Eindhoven. Nee. Ja, dat was een soort, uh, soort lopvoorzet. maar die was precies op maat. En Romin neemt hem in één keer op de pantochel. Ja, en dan is er geen oude aantal keeper. Genieten hè, daar? Ja, ja dat is, iedere week is dat weer genieten. Er loopt verschrikkelijk veel talent rond en uh, er gaan er een stuk of vijf door naar de landselectie volgend jaar. Ja. Uh, en de rest waaiert uit over uh, de eerste en tweede klasses in de, in de omgeving. Ja. En uh, we beginnen volgend jaar bij Jonge AFC weer met een uh, hele nieuwe groep. We krijgen er zeven door van de onder 19. Ja. Twee van dit Jonge AFC die blijven. En uh, we zijn nog bezig met uh, wat spelers. We hebben wat open training georganiseerd en dergelijke. En uh, zo langzamerhand komt de uh, selectie voor volgend jaar ook weer op orde. Ik had net Gertjan jan Tameris uh, in de uitzending. En toen ging het ook ja. over de jeugd van HFC. Want de 19-1 is heel sterk. Maar wat er bij de ja. 17-1 aan staat te komen, dat is niet normaal. Ja. Nou, jij had het net over Telstar, daar loopt een meneer Korpershoek rond. En uh, dat is uh, de trainer-coach samen met Ewald Zeeman van de 117-1. En daar loopt ook verschrikkelijk veel talent. We hebben daar een tijdje terug uh, 123-competitie gespeeld met zeven jongens van de 17-1 tegen de ja. derde klasse. En die ja. wedstrijd hebben we toen ook uh, gewonnen. Dat was ook ronderschoon voetbal bij Vlagen. Ja. Dus uh, ja, er loopt bij HFC heel veel talent. En dat moet ook wel, want wij hebben niet het budget om uh, allemaal spelers van buiten af te halen. En dat willen we eigenlijk ook niet. We willen gewoon met onze eigen opleiding uh, regionale jongens. Willen wij uh, ja, met hand op tand verdedigen in de tweede divisie. Dat is uh, een beetje de filosofie. Heel verstandig, vind ik. Dankjewel. En, ja, het is toch zo. Het is toch geweldig ja. zoals het gaat bij die club? Ik wil je vast feliciteren met volgende week. Ik hoop dat we je tussen de champagne knallende flessen uh, nog even aan de telefoon krijgen dan. Ja. <laughs> Want het zou natuurlijk enig zijn. Uh, als we getuigen kunnen zijn van het kampioenschap van Jong HFC. Oké, okay, Ennie, bedankt. Tot volgende week. Hè? Jij ook bedankt, Paul. Daag. Hoi. Dat was Paul Heijsberg van HFC. Ennie, jij hebt het doelpunt natuurlijk niet gezien, hè? Maar het was wel weer een, uh, een mooi doelpunt van uh, volgens mij, Handoei. Ja. Um, vrije trap, een metertje of uh, Nou, denk ik denk wel 35 Weer een vrije trap Ja, op dit moment moet ze denk ik wel een klein beetje hebben van uh, de dode spelmomenten uh -huh. Dus uh, laten we hopen dat ze die tweede druk nog even bij knallen Je Dan weet... hebben we volgende week weer een mooi potje in het Je weekend. weet wat ik gezegd heb, het wordt gelijk dus, uh... Ja, maar jij zei ook dat Welen ging winnen En over Welen gesproken <laughs> <laughs> Hij heeft ooit meegedaan samen met Ilse de Lange En daar gaan we nu naar uh, luisteren My friend, you can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay with me. It's okay, it's, okay, it's, okay, it's okay with me. It's okay with me. It's okay with me. It's okay with me. Okay, okay let the tears go yeah. if you feel you got it. Let your mind speak. Okay with me moet je wat ergs vertellen. Nee hè, 3-1? Het is 3-1 geworden voor de Graafschap. Nee, wat ergs. Wie en, nou weer? Uh, dat heb ik nog niet kunnen zien, want, uh, hij valt echt net. Uh -huh. uh, maar misschien uh, heb ik wel iemand aan de lijn die het wel gezien heeft. Martijn, goedemiddag. Hoi, hey, goedemiddag heren. Heb jij het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, ik uh, sta bij schoten langs zelf. Ja, uh. uh, je hebt toch gewoon uh, Eredivisie live op je, op je telefoon? Uh. Maar ik heb CFM live. Oh, ik dat wel. <laughs> <laughs> nou, dan ga, ga ik er even achteraan en dan geef ik jou een Henny. Ja, is goed. ja, dan ga jij naar mij mailtje sturen, beste man. Of ik Wat ook nou? van. Jij gaat naar mij mailtje sturen. Of ik van gemiste penalties droom. Nee, geen mailtje in. dat was gewoon een appie. Nou ja, een appie, <lacht> maar desalniettemin. <lacht> Voor hen de, is dat mail. Is de boel. <lacht> you uh, got mail, man! <lacht> is de boel weer invrijven met Martijn Prinsen. Ryan, jij hebt, jij hebt uh, een soort van. Uh, nou, ik wil het geen syndroom noemen. Maar, uh, ja, ja goed, uh, uh, het wordt uh, strafschop. Ik denk dat als ik uh, uh, dat een paar keer tegen je zeg, dat, dat meteen de nekharen overeind gaan staan. Ja, logisch. Hé, hey, maar laten we eerlijk zijn, hij had wel gelijk. Of dat heb je, nou, heb je uh... natuurlijk ook weer niet gezien. <laughs> nee, dat heb ik ook niet gezien. Novakovic uh, uh, liep bijna ja, zonder shirt op het veld. Oh, nee, hij kreeg geen ja, gooi. Oh, oké. Okay. Er werd even via zijn kraagje werd hij over zijn hoofd getrokken of wat. Dus ik, ik moet het in dit geval wel een beetje voorheen niet opnemen. Dit uh, was in mijn ogen ook zeker een penalty. Oké. Okay. En laat ik jou vanmiddag bij Schoten-Sporting-Martinez niet over penalties horen, ja? Nee, dat is goed, hè? Dan <laughs> wordt, wordt hier wel een feestje inmiddels uh, uh, uh, gevierd, want Schoten-Twee is juist kampioen geworden. Leuk. En uh, die zijn gepromoveerd naar de reserve, tweede klasse. Dat is toch knap? Ja, dat vind ik ook voor zo'n klein clubje. Ja, en dat is jouw clubje, hè? Ja, dat klopt. Hein? Ja. Leuk hoor. Hey, wat we hebben verder: uh, Velze, Hillegom. We hebben uh, Diemen Bloemendaal. Uh, Onze gezelle Waterloo. Bad Hoeverdorp Geel-Wit. En jouw pot tegen Sporting Martinez. Yes. Wordt leuk. Ja, dat denk ik wel. Uh, Schoten is nog volop in de race. voor uh, een ticket voor de nacompetitie. Uh -huh. uh, dan moeten de laatste drie wel gewonnen worden. Nou, vandaag Sporting Martinez. daarna nog tegen het altijd lastige is wms En de laatste van het seizoen tegen Bloemendaal. Moet kunnen. Uh, nou ja, ja, het zijn wel, vooral zegt de Schil is een goede ploeg hoor. Ja. Uh, maar ze hebben vandaag denk ik wel redelijk mazzel dat uh, de dat, uh, is nergens meer aan voetbal kunnen. Ze kunnen niet meer promoveren, maar kunnen ook niet meer degraderen. Ook niet cidernakompetitie of iets dergelijks. Die kunnen vrij uit. En uh, ja, ik, ik, ik heb de hoop dat de Schoten daar uh, uh, profijt van gaan plukken. Je gaat ons uh, vanaf twee uur uh, op de hoogte houden. Net als uh, Anthony Knol bij Bad Dorp. Miranda Wesselman bij OG. Tjerk de Blauw bij Diemen. En Johan Kluiskens bij Velzen. Wordt weer een heerlijke sportmiddag. Absoluut. En ik heb nieuws over de Giro. Want er zijn nog 117 kilometer te rijden. Er was een kopgroep van 14. Die is uit elkaar gevallen. Er zijn drie mannen weggesprongen. Masnada, Berane en Ballerini. En de rest ligt op zo'n seconde of twintig erachter. Toch een interessante Giro, maar die laatste rit, jongens, die laatste klim. Nou, als je die overleeft, ben je dan kan je hoor. Ja? Is het zo? Martijn ook nog steeds. Ja, Martijn... ja, maar ja, ik, ik, ik oh, je zei het, je zei het, je zei het zei tegen dan. Martijn. Maar ja, die, stond, die stond natuurlijk weer naar mooie meiden te kijken. Ja, ja, het, uh... En ik sta helemaal alleen, man. <laughs> Doe je niet goed, Martijn. Ik sta, ik, ik sta aan de gele rook. Gele rook? Sinds Wat, rook zijn, ze, wat zijn ze daar aan het doen dan bij schoten? Is het, uh, is het zo uh, een kolkende ja, mensenmassa? Nou ja, dat valt wel mee. Ik weet niet aan of jullie de speaker nu hoort. Maar de opstellingen van zometeen worden ook genoemd. Ja? Uh, maar uh, nou ja, wat ze gedaan hebben, uh, als soort van sfeeractie. Het tweede elftal van de schoten, moet ik een beetje bij uitleggen. Het is ooit begonnen als echt vrienden-elftal. Ja. Uh, en dit was het laatste jaar zeg maar, dat ze uh, als tweede elftal zijn. Ze gaan volgend jaar uh, zijn ze derde. Uh, ja, en als je dan kan afsluiten met, uh, met, een, uh, met een kampioenschap. Uh, ze hadden allemaal vuurwerk. En, uh, ik, ik overdrijf het niet. Ik denk dat nu de twintigste meter bureau komt aanlopen. <lacht> en uh, ze zijn nu, ik denk, 25 minuten klaar ongeveer. Dus ik weet hoe het gaat eindigen hier. ken ik ook nog even blijf. Ja, het was jouw derde helft dus, als ik het goed ja. begrijp. Jouw kennis stap je niet meer op. Als ik, de, als ik de tweede helft niet meer opneem, jongens, dan je hoe... Kijk je wel uit met uh, naar huis rijden, Martijn? Uh, zo ben je ooit al een keer in de hand kwijtgeraakt, hè? Ja, ja, ja. <coughs> Maar goed, jongens, uh, ik zeg applausje voor Martijn. En dan speciaal voor jou gaan wij nog eventjes door naar oh, leuk. Bedankt hey, dankjewel, tot straks.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 Met vodka en met pokking, tussen renningsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis, wat je vertelt op een neugtere man. Boven hun hoofd zie ik de grijze wolk, ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier.